Uur. Dit is Onderduik wit met het NOS-journaal. Griekenland hoeft voorlopig niet te rekenen op een nieuwe lening van 8 miljard euro van de EU en het IMF... waar vorige week nog groen licht voor werd gegeven. Na een in KAN verklaarden bondskanselier Merkel en president Sarkozy... dat het geld pas na het Griekse referendum kan worden overgemaakt. Dat referendum wordt op 4 of 5 december gehouden, zoals gisteravond laat in KAN bekendgemaakt. De Grieken kunnen zich dan uitspreken over het Europese noodpakket. Maar volgens Merkel gaat het referendum in essentie over de vraag of Griekenland wel of niet in de eurozone moet blijven. De Griekse premier, Papandreou, liet zich in vergelijkbare termen uit. Vandaag begint in Kan de G20-top. Die zou gaan over hervormingen van het wereldwijde financiële systeem. Maar de top staat nu vooral in het teken van Griekenland.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 CM Zandvoort Ik heb een masker opgezet En als mijn vrienden erom vragen Zijn al van de band Alsof ik zou vergeten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 Thank yeah. you. Do-do-do Passion's just physical